De vrouw die donderdagnacht in New York een man voor de metro duwde haat moslims en hindoes. Dat was voor haar het motief om de Indiaanse immigrant van het perron te duwen, heeft ze tegen de politie gezegd. De man kwam om. Na de duw rende de vrouw weg, maar ze werd gisteren door een getuigen herkend en kon worden opgepakt. De vrouw wordt aangeklaagd voor moord. Waarschijnlijk kiezen een miljoen Nederlanders een andere zorgverzekeraar. Dat kan nog tot met morgen. Overstappen kan lucratief zijn, zegt een deskundige. Als je kritischer naar een polis kijkt... kan bijvoorbeeld een echtpaar zo 50 euro per maand besparen. Ook verhoging van het eigen risico betekent een lagere premie. George Bush is weer van de intensive care af. De 88-jarige Amerikaanse oud-president lag er een week... na complicaties bij een behandeling tegen bronchitis... Bush ligt nog wel in het ziekenhuis, maar nu op een gewone afdeling. Zijn familie heeft iedereen bedankt die voor hem heeft gebeden. Het weer nog tot besluit. Overdag wisselend bewolkt met buien en windstoten. Aan de kust ook kans op hagel en onweer. Middagtemperatuur vandaag rond 8 graden. Dit was het NOE-journaal. Op Oudiersavond zit u goed bij Max op Nederland 2.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 BNN, BNN, start! Amen. Goedemorgen, het is 30 december en het is dus bijna oudjaar. Het moment om even stil te staan bij wat wil je in 2013 veranderen in je leven ten opzichte van afgelopen jaar. Uh, ik ben niet Luc Ikenk, maar Liekeveld. En Luc die heeft namelijk vakantie, maar je luistert wel gewoon naar start. Het is uh, vier minuten over zes. En uh, nou ja, wat ik dus wil weten, wat wil jij graag veranderen in het komende jaar ten opzichte van vorig jaar? Ja, het is toch altijd eventjes uh, de balans opmaken... en kijken waar je wel niet tevreden bent aan het einde van het jaar. En ik heb het niet alleen over goede voornemens... want daar doe je misschien al lang niet meer aan. Maar bijvoorbeeld ben je van plan om uh, echt dit jaar te verhuizen? Wil je een nieuwe baan? Wil je een andere relatie? 0800 -1 -1 -1. Wat wil jij veranderen in 2013? Adse de Vriezer is muziekrecescent en die werkt onder andere voor 3 voor 12. Hij zet de muzikale beloftes van 2013 ook dit uur op een rij. Die hoor je alle vijf voorbijkomen. Uh, het is bijna oudjesavond, dus ik bel ook met de organisatie... van het grote Johnny Anita Verkleedfestijn. Dat begint niet op 31 december, maar op 1 januari. Dat is uh, een trend van ongeveer zes jaar uh, die begonnen is... omdat het dan veel goedkoper is om namelijk een feest te organiseren. En uh, sinds 28 december is het vuurwerk weer in de verkoop. Dat is één dag eerder dan normaal trouwens... in verband met die zondag die er tussenin zit vandaag. En Twan van B&A University kijkt hoe groot de chaos in een vuurwerkwinkel is... En ik kijk met BNN University vooruit op hun toekomst bij de radio. Want BNN University is alweer bijna afgelopen. En de inschrijving voor de nieuwe lichting staat alweer open op bnuniversity.nl. Maar eerst, wat wil jij veranderen in 2013 ten opzichte van 2012? Of wil je misschien wel helemaal niks veranderen omdat je hartstikke tevreden bent al met hoe je leven tot nu toe ervoor staat? 0800-1121. Ja, een vriendin zoeken denk ik. En uh, gewoon, beter, uh, gewoon beter school werken, mag wel iets beter, denk ik. Ik wil gewoon echt uh, 100% geven. Baan zoeken, nieuw appartementje zoeken en in Engeland blijven wonen. In mijn leven ietsje meer plannen, inderdaad. Dus meer, meer uh, zorgen, dat... <lacht> ja, er. zorgen dat, uh, dat er meer rust in mijn leven komt. En niet dat alles zo gehaast is. En proberen niet te laten beïnvloeden de andere mensen die gewoon gehaast uh, doorjagen. Ik heb een goede baan. Ik ben dit jaar verhuisd. Ik heb... Uh... Nee, ja... Ik heb geen goede voornemens, helemaal niet. Ik zou het niet weten. Ik heb er nou eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Ik ben ook niet van de goede voornemens, omdat als je een goed idee hebt... dan heb ik altijd die insteek dat je het eigenlijk direct moet gaan doen... en niet moet wachten tot het nieuwe jaar. Zelf heb ik een soort goed voornemen. zo zou ik het eigenlijk misschien niet willen noemen. Maar heb je dat ook, bel naar 0800-1121, want ik ben heel erg benieuwd. Ja, mijn uh, goede voornemen of in ieder geval mijn planning voor het volgende jaar... is dat ik uh, daar een ja-jaar van wil maken. En dat is geïnspireerd op het boek van Danny Wallace, Yes Man. Dat is in 2005 geschreven. En daarin zegt hij een jaar lang overal ja op in situaties waar hij normaal gesproken automatisch nee op zou zeggen... ja, dat resulteert bij hem dan wel in hele extreme situaties... waardoor hij zijn baan verandert, waardoor hij emigreert... waardoor hij echt in te gekke situaties terechtkomt. Maar het lijkt me heel spannend en ook wel goed, denk ik... om af en toe een beetje uit je comfortzone te komen. Uh, er is ook een film over gemaakt in 2008... en uh, een klein stukje daarvan uh, kan ik wel laten horen. We was Yeah, you seem a little hyper. I had a couple Red Bulls. you ever had a Red Bull? I never had a Red Bull before, but I had a Red Bull last night. I really like Red Bull. I got a new necklace. Close in the dark. But you can't really see it right now unless you do this. That's really something. Doesn't Red Bull make you crash pretty hard? No, no, no. No, no. I don't think so. No. Uh, no. Hey, after we talk, we should get a Red Bull. You can get a Red Bull or I get a Red Bull. We could share a Red Bull. Okay, that'd be really fun. That sounds a. Like I think I'd, re I'd Red really. Red Bull. Riddy, edible. Oké, a lot of energy. I like it. Everybody, this is Carl. Carl, this is everybody. Hey everybody! Ja, je kan dus uh, in gekke situaties terechtkomen. Um, en daar ben ik eigenlijk dan wel nieuwsgierig naar. Wat uh, gebeurt er als ik overal ja op zou zeggen, waar ik normaal gesproken nee op zou zeggen? Dat is dan mijn goede voornemen voor 2013. Uh, ja, wat wil jij graag uh, veranderen in je leven in 2013? 0801121. En uh, dit is de eerste muzikale belofte van 2013. En had uh, de vriezer die legt uit waarom. De eerste plaat waar ik uh, graag een voor wil breken is uh, Jacco Gardner. Clear the air. Jacco Gardner, Engelse naam, maar een uh, Nederlandse jongen. Hij woont gewoon in Hoorn in een grote loods daar ergens aan de rand van de stad. Um, zeer talentvolle jongen die in het buitenland al her en der opgepikt wordt. En hij heeft een heel erg goede plaat gemaakt die heel erg 60's klinkt. Baroque pop noemt hij het zelf. Dat is een term die ze in die tijd ook wel gebruikte. De Zombies bijvoorbeeld is een beroemde band uit de jaren 60. Die het soort muziek maakte waar hij helemaal gek van is. Hij is er uh, heel erg goed in. Om dat uh, mooi na te maken. Maar ook nog gewoon zelf hele goede lintjes te maken. Clear the Air is zijn allereerste single. En die komt uh, in januari uit. Jaco Gardner en Claire, die er een van de muzikale beloftes voor 2013... genoemd door Adze de um, Ja, Er zijn veel mensen die hun leven op een wel heel uh, rigoureuze wijze veranderen. Zo is Misha van Hoorn naar de andere kant van de wereld gevlogen... om zijn project The Perfect Wave te verwezenlijken. En hij wil hiermee in 80 ideeën de wereld rondreizen... puur omdat het kan. Misha, goedemorgen. Goedemorgen, Lieke. Of tenminste, bij jou is het uh, avondmiddag... Middag, het is bij ons uh, kwart over één hier in uh, Taiwan. Taipei zit ik nu. Ja, ben ik, uh, ben ik gisteren aangekomen. Dus ik ben nog een beetje uh, foggy in mijn hoofd, moet ik zeggen. Uh, nog een beetje last van de jetlag. Ja, ik dacht dat het deze kant op wel mee zou vallen. Maar ik merk dat het toch wel... Uh, het was toch wel heavy uh, gisteravond. <lacht> als je zes uur wakker bent, zullen we zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je bent dus inmiddels in Taiwan en begonnen aan die uh, bijzondere reis. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een reis in 80 ideeën. Nou, het is... Het, het, is een, het concept is eigenlijk even simpel als dat het ook ambitieus is. Het, is. het heet The Search for the Perfect Wave. En in mijn beleving is het een reis rond de wereld in 80 uitgevoerde ideeën. Je bent zelf ook heel creatief, denk ik. En uh, heel veel mensen hebben heel veel uh, ideeën. Maar het verschil tussen een goed idee en een succesvol idee... is toch echt de mate waarin een, waarin een idee is uitgevoerd. En veel mensen hebben um, vaak excuses om iets niet te doen. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb te weinig geld of het is te duur om het wel te doen. En vaak zeggen mensen ook, ik heb te weinig tijd om iets te doen. Dus ik heb gedacht, ik wil, dat, ik wil die uh, barrière doorbreken. En gewoon een keer een bepaalde periode in mijn leven, fulltime... helemaal focussen op het echt uitvoeren van de ideeën die ik heb. Zodat ik later nooit zal zeggen, van ah, als ik toen dat idee had gedaan... Ah, dan, dan was ik wel heel erg... Uh, succesvol geweest in welke mate je van welke, wel, wat succes nou betekent in die zin. Hè? Dus die 80 ideeën gaan allemaal uitgevoerd worden. Ja. ja, maar daar mag ik wel 25 jaar over doen. <laughs> hey, en uh, hoe kom je hierop? Heb je dit zelf bedacht of ben je geïnspireerd door iets of iemand? Nou, het is, het, ik ben zeker geïnspireerd door iemand. Het is uh, Joop van den Ende die uh, zelf die heeft ooit gezegd... dat het belangrijkste verschil tussen hem en de rest van Nederland... het feit is dat hij 70% van al zijn ideeën wel heeft uitgevoerd. Dus dat betekent dat, dat iedereen in die zin succesvol kan zijn... zolang je maar je, al je ideeën uh, daadwerkelijk uitvoert. Of in ieder geval dan 70% ervan. Ja. En, en wat zijn dit voor ideeën bijvoorbeeld? Zijn dat de producten of zijn dat gewoon ervaringen die je wil, wil opdoen? Nou, dat, dat, laten we het zo zeggen, dat verschilt heel erg. Uh, momenteel zit ik heel erg in, uh, in apps en mobile. Dat, dat is dan hè, wat, wat je op je iPhone of op je iPad kan doen. Dat is vooral ook omdat het relatief goedkoop is om het te proberen. Want veel van dit soort ideeën zullen pas hè, achteraf gezien... is het wel of niet een succes geworden. Maar je moet toch ergens een keer een investering doen. En uh, een applicatie ontwikkelen is nou eenmaal iets minder uh, duur dan meteen 50.000 Boeddha-beeldjes... uit Taiwan verschepen naar Rotterdam. Zo. Mm -hmm. Dus de dus ideeën die ik nu heb, zijn heel erg gericht op, op iPhone-applicaties, op, op, uh, op internet. Maar het zou ook wel leuk zijn om later dan, uh, als, als ik een beetje een buffer heb opgebouwd... dat er misschien nog wel andere ideeën zijn... waarbij waar je wat meer in de handel moet gaan denken, producten. De Ux bijvoorbeeld in Australië zijn gewoon ooit op een gegeven moment naar Europa gehaald. Mm -hmm heeft iemand een keer bedacht, iemand ja. heeft in Australië gezien... hé, hey, dat zijn vette schoenen, hier zijn ze heel succesvol. Of hier zijn ze heel populair, zou dat in Europa ook zo zijn? Nou ja, en die heeft ze niet, zou ik willen zeggen. Nou, nu, weer, nu zijn ze alweer uit, hè? Dus nu ja, moet nu weer is... een soort nieuwe uk worden uitgevonden. Maar, maar het idee is wel natuurlijk heel simpel. Je bent ja. in een land en je ziet iets wat hier heel erg werkt. Ik ben, ik ben pas één dag in Taiwan, dus hier heb ik het nog niet gezien. Maar uh, het zou toch wel heel leuk zijn als ik hier iets ontdek... Wat, wat in Nederland nog helemaal niet bestaat... en dat je dat naar Nederland kan halen, of naar Europa, of, of naar Amerika. Maar dus... in de basis, ik ben nu wel bezig met een heleboel verschillende dingen... maar laten we zeggen dat op opstapel waar ik nu echt mee bezig ben... zijn een applicatie voor een, uh, om de Chinese taal te leren. Dat is ook de reden waarom ik hier ben. Mm -hmm. een, een kennis van mij, of eigenlijk een goede vriend... die studeert hier in Taipei Chinees. En um, er zijn 32 universiteiten die allemaal dezelfde studie doen... en die studie wordt gegeven aan de hand van een boek. En daar is geen online vertaling van, dat boek. En dat vinden de studenten hier, de internationals, vinden dat um, jammer... want het is heel handig om omdat je ver moet reizen en lang in de bus zit bijvoorbeeld... dat je dan uh, op je iPhone of iPad een beetje alvast je huiswerk kan maken... je oefeningen kan doen. Nou goed, en toen heeft hij gevraagd of ik hem daarbij kon helpen om dat te gaan doen. Toen heb ik gezegd, nou, dat gaan we doen. Ik kom naar Taiwan en dan gaan we het beginnen. Ja, en, en dus ik... je gaat het uitvoeren ook. En, uh, die, maar die tachtig ideeën die staan dus nog niet allemaal. Die zijn nog niet al bedacht, begrijp ik. Nee. Nee, nee, zeker niet. Ik hoop ook echt, in die zin, ik faciliteer het onverwachte dat je uh, door dit verhaal aan veel mensen te vertellen... en daarom is het ook heel tof dat je mij even hebt gebeld... maar dat, dat, dat andere mensen mij ook weten te vinden... je kan via de website kan je ook zeg maar, met mij in contact komen... en als jij een goed idee hebt, maar niet de tijd hebt om het uit te voeren... of misschien niet het goede netwerk hebt om het uit te voeren... maar wel denk dat het zou kunnen werken, dan kan je met mij in contact komen... of ik kan met jou in contact komen en dan kunnen we kijken of we misschien samen kunnen werken. Dat zou ja. natuurlijk super leuk zijn. Hey, en uh, waarom heb jij uh, ideeën bijvoorbeeld nooit eerder uitgevoerd? Wat was jouw excuus dan? Nou ja, ik, ik heb altijd wel echt... Tijd was een heel groot issue. Okay. Ik, heb, ik heb altijd best wel drukke banen gehad. En uh, dan, dan merk je toch, ook al kan het op papier wel... maar dan merk je toch dat naast je werk, zeg maar... je werkt 50, 55 uur per week dat je dan thuis komt en denk je denkt... nou, ik ga niet nu ook nog een vergadering organiseren... waar ik bij allemaal mensen weer aan de tafel heb... en dan daar weer notulen van... maken. Dat, dat gebeurt gewoon niet. Dus tijd was een groot probleem. Geld is natuurlijk een groot probleem. Ik had in Amsterdam, waar ik woon... of woonde eigenlijk, want ik ben dan nu een jaar daar niet... maar uh, daar had ik een vrij dure leven. Ik had een duur huis, ik, uh, we hadden een auto... een duur sociaal leven... Nou ja, alles bij elkaar opgeteld had ik vaste lasten van boven de 2000 euro. Dat betekent dat als je wil gaan ondernemen... dat je toch minimaal netto 2000 euro per maand moet binnenhalen... Met, met, om alleen maar je lasten te kunnen dekken. Ja. Nou ja, dan begin je er al niet aan, want ja, 99% van de ideeën... zullen waarschijnlijk niet heel erg financieel dan niet heel erg succesvol zijn. Nee, maar dat brengt me wel meteen op het volgende punt. Want je hebt nu dus geen vast inkomen. Waar leef je dan nee. van? Nou ja, ik heb, ik heb hier dus voor gespaard. Ik heb dus op een bepaald moment in mijn leven... Uh, heb ik gezegd, nou, dit ga ik doen. Ik wil een keer in mijn leven uh, uh, de tijd hebben om me echt te kunnen focussen. Daar heb ik een, een financiële buffer voor opgebouwd. Uh, waardoor ik nu in staat ben om zeven maanden, fulltime... maar alleen maar te richten op het uitvoeren van mijn eigen ideeën. Gewoon helemaal autonoom, mm -hmm. zonder hulp van Maar het doel zou natuurlijk wel zijn om... om dat, dat geld is gewoon als er niks binnen gaat komen de komende zeven, ma zeven maanden. Maar het zou natuurlijk waanzinnig zijn als je misschien investeerders kan vinden voor projecten... Hè? Dat, dat het alweer mogelijk is om, om met dat geld te, te kunnen ondernemen... of dat mensen via crowdfunding me kunnen funden... en dat we samen hè, met een gedeelde verantwoordelijkheid... zulke ideeën op de markt kunnen gaan brengen. Want zoals het er nu uitziet, als dat geld dan op is... Dan, dan moet je weer terug naar Nederland zonder ja, spaargeld. Heb dan heb ik een probleem, dan is alles op. Dan is maar het daar gaan we natuurlijk niet van uit. Hè? Dat is wel heel negatief om het zo te bekijken. Ja, maar dat heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Maar ik heb gewoon gezegd van... Uh, het worst case scenario is het nog steeds een heel toffe avontuur... wat ik heel graag ja. gewoon aan wil gaan. En ik, ik ben ook niet alleen gegaan. Ik ben samen met mijn vriendin gegaan. Dus, dus als echt alles mis zou gaan... dan hebben we in ieder geval nog samen een hele bijzondere ervaring... Uh, die we de rest van ons leven mee zullen nemen. Ah, dus jullie zijn, want je, ja, je bent, mag ik je leeftijd noemen? Ja, maar zeker. Je bent 33, de hartstikke jong <laughs> natuurlijk. En uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat een leeftijd is waarop veel mensen, ook in jouw omgeving, waarschijnlijk zich juist gaan settelen. En niet uh, de andere kant van de wereld uh, op gaan zoeken. Waar, ja. Waarom heb jij dat dan wel besloten samen met je vriendin om dat te doen? Nou ja, mijn vriendin is veel jonger, veel jonger. Nee, mijn vriendin is nog jonger, maar laat het zo zeggen... het settelen van, van mijn vrienden werd uh, ik wel een beetje onrustig van. Ik, ik, ik had nog niet, niet zo uh, de behoefte om, zeg maar, die kant op te gaan. Wel ooit, maar niet nu al. Ja. Dus in die zin uh, was het ook wel een, een motivatie om juist nu het nog kan... nu je nog geen kind hebt, wel uh, die reis te gaan maken die je altijd wil maken. Omdat anders misschien, ja, als je een kind hebt, kan het wel. Maar dan wordt het wel in ieder geval ingewikkelder, Ja. ja ik het zo dus, dus het heeft me ergens ook wel gezegd, van, nou, laat, we, we hebben zeg maar nog twee, drie jaar de tijd voordat we dat echt uh, moeten gaan doen. Uh, biologisch dan, nou ja, dan kan, je me, kan ik me voorstellen dat we dan twee, drie jaar ook nog echt van genieten dat we nog samen zijn. Maar ik had het ook gedaan als we wel een kind hadden, dus het is allemaal, allemaal eigenlijk gelul. Het maakt het alleen makkelijker? Het, het maakt het, het, het iets makkelijker om de keuze te maken, want je moet op een gegeven moment wel je baan opzeggen. He, want het is wel tof geluld, maar het is wel nog steeds je baan opzeggen en je huis verhuren. Dat is wel gezeik, toch? En dan heb je niks en dan zit je hier in Taiwan en ik ga hierna nog naar Australië. Want ik heb in Melbourne nog een afspraak met een man met wie ik samen een project ga doen. En, dan, en daarna is het, is, het, is het papier nog helemaal blanco. En sta ik in principe open voor alles wat er gebeurt. En dat mag ook Mozambique zijn in Afrika of New York. Uh, daar waar, waar uh, het volgende idee mij naartoe breekt, daar ga ik dan heen. Dat, dat wilde ik gewoon echt heel graag doen. Weet je hoe ik op weg kwam, Misschien dat dat wel een leuke vraag is. ook voor, hey, Jullie hadden het net over goede voornemens hier op, uh, op rij ja. 1. Kijk, wat zou je doen als het niet om de poen zou gaan? Wat zou je doen als ik je nu 3 miljoen zou geven? Wat zou je dan gaan doen? En ik had bedacht, wat ik zou gaan doen als ja. ik heel veel geld heb... dan zou ik dit gaan doen. Zou ik creatieve projecten gaan opzetten en doorontwikkelen en uitvoeren? En toen dacht ik, nou, als... als dat ga ik gewoon nu al doen. Waarom zou ik wachten dat ik een keer de loterij win... of met, met heel veel gezeik in de raad van bestuur... Ja, wat toch nooit gebeurt. <laughs> ja, nou ja, en dan ben je op een gegeven moment 65. En dan zeg je, nou, nu zijn de kinderen het huis uit. En dan word je waarschijnlijk ziek of iets anders. Of je herhaalt het niet eens, weet je wel. Ik denk nou, fuck it, ik ga nu al. Hé, hey, Misha, wanneer is je doel bereikt? Wat, wat is voor jou uh, echt het streven wat je wilt bereiken met deze reis? Nou ja, het mooiste zou zijn als ik echt kan zeggen dat ik autonoom ben. Dat ik dus zonder hulp van anderen, zonder af, onafhankelijk te zijn van, uh, van tijd, geld en mensen. Dat zou het ideaal zijn. Dus als ik, als ik nooit meer me zorgen hoef te maken over, over de huur van mijn, van mijn, of over de hypotheek. Of dat ik nooit meer zorgen hoef te maken over dat ik niet uh, slagkrachtig genoeg ben om echt iets uit te voeren. Dat ik afhankelijk ben van... Nee, onafhankelijkheid. Ja, dat zou het mooiste zijn. En kunnen we je dan ook nog terug in Nederland veranderen... of blijf je dan uh, uh, ergens hangen, ergens op een mooie plek in deze wereld? Nou ja, ik weet niet of je wel veel gereisd hebt in je leven... maar er zijn wel veel mooie plekken in de wereld. <laughs> ja, daar ben je wel maar even mensen, mee bezig, hè? Mensen zeggen van reizen wel dat hoe verder je reist... hoe meer je gaat terugverlangen naar huis. Ja. Dus uiteindelijk dus die... kom je wel weer terug. Ik vind Amsterdam ook wel helemaal te gek. Nou, tot die tijd is jouw reis in ieder geval te volgen op theperfectwave.nl. En dan kunnen mensen dus ook ideeën aandragen naar Zeker, ja, absoluut. Okay. Hoe meer samenwerking, hoe beter. Nou, heel veel succes, Michonne. Dank je wel. Jij bedankt. Ja, oh, we gaan naar de volgende uh, muzikale belofte van 2013. En uh, dat is er dus weer eentje opgezocht door Adze de Vrieze. En hij heet Swim and Sleep. Hij legt uit waarom. Het is van Unknown Mortal Orchestra, een uh, band die in 2011 al een uh, plaat uitbracht... ...waar niet al te veel mee uh, gebeurde. Komt nu in januari met zijn tweede album, heet ook gewoon 2. En dat is een, uh, een veel sterkere plaat vind ik. Ook omdat er een hele goede single op staat. Hij heet Swim and Sleep, een mooi liedje over, over eenzaamheid. Een geweldig interessante jongen is het. Hij komt uit uh, Nieuw-Zeeland, is op de een of andere reden in Amerika beland... ...heeft daar ook zijn uh, mede gevonden... En heeft nu, een, ja, dus gewoon een hele sterke plaats gebracht. The Known Mortal Orchestra met Swim and Sleep. een van de muzikale beloftes voor 2013. En ja, het is bijna oudjaar, dus dat is meestal wel het moment... om stil te staan bij wat je voor komend jaar zou willen veranderen in je leven... ten opzichte van afgelopen jaar... En uh, dat zijn er niet per se alleen maar goede voornemens... maar dat mogen ook wel wat grote dingen zijn. Zoals bijvoorbeeld Misha, die je net hoorde... die gewoon besloten heeft om de hele wereld over te gaan reizen... met tachtig ideeën en zijn huis op te zeggen. En uh, ja, die, dat risico te gaan nemen. Uh, nou ja, De vraag is dus, wat zou jij willen veranderen in 2013... ten opzichte van vorig jaar? Ik denk uh, meer energie in uh, mijn school stoppen. Nou, ik denk meer dat ik gewoon alles een beetje op tijd moet gaan maken. En niet alles last minute, want dat is nogal mijn eigenschap. Ik zou toch meer gaan werken. Ik, uh, doe nu, ik loop drie dagen stage en ik heb twee dagen tijd om te werken. En ik heb heel vaak dat ik dan denk, oh, ik wil gewoon lekker leuke dingen doen. En dan aan het einde van de maand heb ik geen geld, want ik alleen maar leuke dingen heb gedaan. Dus ik moet uh, meer werken. Uh, ik hoop mijn diploma halen voor school. Nog niet studeren, het is nog steeds uh, met, uh, met de HAVO bezig. En dat was vorig jaar ook al zo, maar vanwege ziektes en zo moest ik, uh, moest ik het splitsen. Dus vorig jaar een beetje een paar uh, vakken al gehaald en dit jaar hopelijk de rest. Um, ja, ik heb zelf uh, een paar jaar geleden, toen uh, zat ik inderdaad eerst op school. Toen ging ik studeren en toen dacht ik, ja, nu zit je daar in die machine. Wat Micha net eigenlijk ook al een beetje had, dat je ja, in een bepaalde routine komt waar je afhankelijk bent van heel veel mensen en een soort van opgesloten zit en waarvan hij het dus heeft gezegd van nou ik zet alles opzij en ik ga uh, mijn ideeën proberen uit te voeren en dan nog andere ideeën perfectwave.nl, daar kun je zijn een reis volgen um, ik heb het al had dat in mijn tweede jaar van mijn studie toen uh, dacht ik ja ik ben nu bezig met uh, studeren en daarna moet ik gaan werken. En daarna ga je misschien samenwonen en dan ga je in je carrière werken. Dan op een gegeven moment ga je weer met pensioen. En dat is een beetje zo'n ja, zo uh, rat waar je in uh, rondrent... en waar je eigenlijk dan niet meer uitkomt. Dus ik dacht, volgens mij moet ik nu nog een keuze maken... om uh, dat allemaal even stop te zetten en even iets anders te doen. Dat was uh, ongeveer vier jaar geleden. En toen dacht ik, ja, wat heb ik altijd al willen doen? Um, en dat was eigenlijk gewoon snowboarden en in de bergen zijn en dan uh, dus elke dag. Dus uh, ik had al vandaag nagedacht van, nou, hoe kan ik dat dan doen? Ik moet natuurlijk ook werken. Dus uh, ik had uh, gesolliciteerd bij een bar ergens in de bergen in Frankrijk en daar een uh, jaar lang of, uh, een seizoen lang, dus dat is zes maanden lang gewoon gewoond. En ja, het lijkt altijd heel moeilijk op het moment dat je iets bedenkt van, nou, ik wil dit graag gaan doen. Ik heb plannen voor de toekomst om uh, mijn leven te veranderen. Maar pas op het moment dat je het gewoon doet, denk je van, ja zo moeilijk is het eigenlijk allemaal niet. Je moet het alleen wel ondernemen. En dat is ook wat Mischa zei, van, ja, heel veel ideeën die worden nooit uitgevoerd. Dus uh, dat vond ik een mooie inspiratie. En uh, ik denk dat dat een uh, goede ook is om uh, mee te nemen in uh, 2013. Uh, um, even kijken naar de trending topics op dit moment op Twitter. Hashtag top2000. Het is namelijk de laatste week van het jaar en het is traditiegetrouw de week van de top 2000. De mooiste liedjes ooit gemaakt, die zijn dan een week lang te horen. En uh, dat dat tot discussie kan leiden, dat is te merken op Twitter. Want Mick Matty die zegt een nachtje doorhalen met de top 2000 tot het moment dat de gangnaamstaal komt en dan ga ik slapen. Daar kan je volgens mij heel lang op wachten. Je kunt trouwens ook naar het Top 2000 Café, dat is in beeld en geluid. En dat ziet er op tv heel gezellig uit, dus misschien ga ik zo ook nog wel even kijken. Um, hashtag NK schaatsen is ook trending, want dit weekend wordt er in Heerenveen weer geschaatst. En zo heeft onder andere Sven Kramer weer een Nederlandse titel op zak. Uiteraard met een nieuw baanrecord. Mocht je je vandaag vervelen, het is de laatste dag van het Bos Winterparadijs. In Den bos kun je dan genieten van een leuke kerstmarkt en kun je lekker losgaan op de ijsbaan. En in het Spoorwegmuseum in Utrecht is deze hele week nog een wintertentoonstelling... waarbij het museum is omgetoverd tot een waar winterlandschap. En vandaag jarig LeBron James. Ik hoop dat ik het goed zeg. De grote basketballer uit Amerika die wordt vandaag 28 jaar. En dat is één jaar ouder dan de Nederlandse wielrenner Lars Boom. Heren, van harte gefeliciteerd. En dan het weer voor vandaag. Um, het ziet er uh, ja, wisselvallig uit. Er zijn een paar buitjes boven ons land op dit moment. En het wordt wisselend bewolkt de hele dag met af en toe dus een bui. En ook behoorlijk wat wind. En zeer lokaal zelfs hagel en een onweersklap. Um, er is ongeveer 50% kans op neerslag. En dat is beter in ieder geval dan morgen. Want uh, op oudjaarsavond uh, is er wel een verwachting van 90% kans op neerslag. Dat is zonde van al dat vuur wat iedereen gekocht heeft. Maar ja. Het is helaas niet anders. Dan, nummer drie, Foxygen. Ook een band uit Amerika. Volgens mij zijn de jongens uh, echt knettergek. Ik heb ze uh, in december in Utrecht zien optreden. Dat was uh, nogal rommelig. Maar ze hebben een hele sterke plaat gemaakt die ook rommelig is... maar net strak genoeg om uh, interessant te zijn. Uh, die plaatsen die graag ook heel erg terug op de jaren 60. Er zitten heel veel uh, Rolling Stones in bijvoorbeeld. Maar het is ook een beetje dat... Dat luie, dat lakse wat je in de jaren negentig uh, veel hoorde met uh, van die indie bands. En ze uh, hebben een uh, sterke op gemaakt waar ook een solachtig liedje op staat dat heet Shuri. But she don't love me that's news to me i met your daughter the other day well that was weird she had rhinoceros shaped earrings in her ears but hey man have a soda it's on the house remember what i told you about the room inside this house But you don't love me That's news to me That's news to me That's news to us Oxygen. en het nummer heet Shuggy. En uh, wordt getipt door Atse de Vrieze... als een van de grote muzikale beloftes voor 2013. Um... Ja, en het is bijna 2013, dus ook tijd om oud en nieuw te vieren. Maar dat doe je tegenwoordig niet meer alleen op 31 december. Want ook op 1 januari worden feesten georganiseerd. En dat aanbod dat groeit ook met het jaar. Nou ja, ik ben wel benieuwd hoe dat zo is gekomen. Daniel Sanchez is DJ en uh, werkt ook bij Blabla. Dus hij is de organisator van het grote Johnny en Anita Verstijn. En dat begint op 1 januari om 4 uur s middags. Daniel, goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, het is voor jou misschien nog nacht, want je hebt vannacht ook gewerkt, hè? Ja, ik ben eigenlijk net klaar en uh, uh, ik ben nog helemaal uh, ja, in een goede moed eigenlijk. <laughs> nou, dat is mooi. Dan ben, kan je zondag in ieder geval goed beginnen. <laughs> um, zes jaar geleden, toen ben je begonnen met het organiseren van die feesten op 1 januari. En waarom ja. uh, niet gewoon op 31 december? Ja, um, de, ja 31 december... Uh, ja, er zijn natuurlijk altijd enorm veel feesten, al jarenlang. En um, wij artiesten onder elkaar en collega's en vrienden... Uh, ja, die uh, rennen zich eigenlijk helemaal rot van feest naar feest naar feest. En um, ja, eigenlijk vieren we in principe niet echt oud en nieuw, omdat we eigenlijk aan het werk zijn. En um, op een gegeven moment dat ik zoiets van, ja, dat moet eigenlijk afgelopen zijn wat ik ga doen. Ik ga gewoon een feestje geven met uh, alle uh, leuke collega's en... Um, ja, dat gaan we op 1 januari doen. En uh, dat zijn we toen begonnen, een aantal jaar geleden. En uh, ja, dat was meteen een succes. En daar was gewoon animo voor. En uh, ja, dat heeft de afgelopen jaren, uh, ja, heeft toch nog gebleken dat het hier in Amsterdam heeft het wel een enorme groei uh, ja, kent. En ja, uh, yeah. het is... Uh, nu niet meer weg te denken eigenlijk in Amsterdam. Want je begint dan op 1 januari om 4 uur s middags. Um, hebben mensen dan nog wel tijd om dus bij te komen van oud en nieuw? Of gaan ze meteen door? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, we beginnen om 4 uur op 1 januari. En wat je eigenlijk merkt, de, de, wat we eigenlijk merken de afgelopen drie jaar... is dat uh, eigenlijk, nou ik denk wel 99% is, uh, komt fris en fruitig binnen... Hm. in een goede moed en uh, toon is meteen gezet... En, uh, en dat vind ik de gek van, uh, van ons evenement op 1 januari. Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat mensen bijvoorbeeld de 31ste auto uh, los zijn gegaan of naar een feest hebben gepakt, maar wel gewoon uh, naar huis en uh, nog even het spuitje kunnen pitten en uh, daarna naar, de, naar, naar ons feest toe komen. Dus uh, daar hebben we eigenlijk ook best wel bewust van gekozen om uh, om 4 uur te beginnen. En wat doe je zelf op 31 december, behalve werken dan waarschijnlijk? Ja, werken, werken, werken. Dus dat is eigenlijk elk jaar zo. En uh, ja, voor mij is eigenlijk Oud en Nieuwe 1 januari al een uh, aantal jaren. En uh, daar geniet ik echt van. En dan is het ook uh, champagne en uh, het proostmomentje om 12 uur gewoon eigenlijk precies ja, hetzelfde. Ja, natuurlijk. En uh, familie die komt langs en al je vrienden <laughs> komen langs en alle collega's komen langs. En um, ja, dat, uh, zoals wat er eigenlijk heel veel mensen op de 31e doen, doen wij op de 1e. Nou ja, goed, wij doen het dan nu met een toffe show... en goede muziek en uh, veel te gekke mensen, weet je... omdat het toch ook een uh, themafeest is. En uh, ja, dat, uh, dat maakt een beetje het verschil. Hey, en denk je dat uh, door die trend die jullie daarmee zetten... Um, misschien 31 december wel een beetje uit de mode raakt als, als feestje? Dat die feesten daardoor misschien ja, minder cool zijn... want het is natuurlijk veel origineler om op 1 januari oud en nieuw te vieren. Absoluut. Kijk, um, ik ben ook van mening, zelf als organisator zijn van evenementen... ben ik van mening dat um, op de 31ste wordt er gewoon veel, veel geld gevraagd voor een kaartje... voor de, dezelfde acties of dezelfde club, bijvoorbeeld een week van tevoren... Uh, misschien uh, drie keer goedkoper is, en wat hetzelfde kan zijn. En um, ja, dat, dat ja, weet je, dat veel mensen hebben zoiets van... Ja, waarom zou ik dan eigenlijk de 31ste... Ik gaan feesten om 75 euro voor een kaartje uit te geven... als ik een week van tevoren in die club ga gegaan voor 15 euro. En, um, en ik vind ook bijvoorbeeld op de eerste... wij beginnen dan met 15 euro, onze kaartjes. Mm -hmm. En dat vind ik gewoon een hele schappelijke prijs. En uh, daarna zijn ze wel 25 euro. En dat vind ik nog steeds schappelijk weet je. En um, uh, daar is het een beetje misgegaan, mijn opvatting dan, hè de afgelopen jaren, dat te veel geld wordt gevraagd... dat mensen zoiets hebben van, ja, je kan wel wat. Ik ga lekker met vrienden thuis zitten... en uh, ik ga met mijn, mijn vrienden en mijn familie lekker oud en nieuw vieren... en uh, ik ga lekker op de eerste stappen. Oké, okay, want ik vro vroeg me af... Ja, het is dus het idee dat je daardoor minder geld hoeft uit te geven... maar ja eigenlijk zou je denken, ja, je moet twee feesten gaan vieren... op de 31 december en op 1 januari. Dat kost alleen maar meer geld. Maar wat, wat, wat, wat, wat moeten mensen dat... op 31 december doen? Uh, de mensen de meeste mensen op 31 december die bijvoorbeeld naar onze evenementen komen die uh, die uh, vieren met de familie en met vrienden thuis of op een dak of op een plein of whatever en uh, die doen het op een andere manier en die gaan niet naar een club of naar een ander evenement en die gaan dan op de eerste stappen ja is dus gewoon lekker zelf ja dus die verplaatsen eigenlijk gewoon oud en nieuw een dag later en, uh, en wat je ook merkt de laatste jaren dat gewoon Super veel, leuke, super veel leuke mensen op de been zijn en uh, dat er gewoon een goede sfeer is in de stad. Op 31 december bedoel je? Nee, op 1 januari. Op 1 januari. Ja, zeker. En uh, ja, dan moet je ook nog eens verkleed komen. Of nou ja, moet, ja. dat is natuurlijk alleen maar leuk. Eh, want jullie thema is Johnny en Anita, heel fout. En uh, jaren 80, ja. 90 een beetje een new kids uh, thema uh, stijl. Ja. Um, Betekent dat ook dat je dan de hele avond foute muziek hoort en in de Polonaise gaat lopen? Juist Kijk, de, de naam van het evenement is een beetje plat, maar uh, je weet wel meteen wat je kunt krijgen. Alleen, uh, wat wij wel heel belangrijk vinden van ons evenement is gewoon dat de show en de muziek moet gewoon top zijn. En, uh, dus we hebben gewoon goede artiesten staan, we hebben gewoon super toffe artiesten die gewoon toffe muziek draaien tussen Tech House. Het begint een beetje met Deep House en dan hebben we een toffe tech house. En we eindigen tegen het einde van de avond meer met, iets meer met techno. En dat vind ik wel, en met een toffe show, en dat vind ik wel heel erg belangrijk voor, uh, voor, het, voor het feest. Want wat je vaak ziet met themafeesten, dat dan ook foute muziek is en dat, dat, mm -hmm. dat willen we absoluut niet. Hey, en heb je dan ook op 2, ja 2 januari een nieuwjaarsborrel? Uh, nee, ik denk uh, meestal is het uh, voor de mensen gewoon uh, allemaal hard gewerkt en uh, is het afbouwen en dan uh, de derde gaat lekker iedereen op vakantie. Ah, oké. Okay. Nou, heel veel succes in ieder geval nu nog... met uh, de voorbereidingen voor 1 januari. En uh, veel plezier ja. en dankjewel. Oké, okay, jullie ook. dankjewel. De volgende muzikale belofte voor 2013... ook weer uitgekozen door Adze de Vriese. Dat is Laura, Laura Mula. M-V-U-L-A, mocht je het willen opzoeken. Laura Mula en Xi. En hij legt uit waarom. Laura Mula, of je dat zo uitspreekt, dat uh, moet je maar even goed houden. Het is in elk geval een talentvolle dame uit uh, Engeland... Zij is uh, opgegroeid in de kerk, zoals natuurlijk veel uh, uh, mensen met een uh, Afrikaanse achtergrond, want dat heeft ze volgens mij. Maar ze is vervolgens ook nog eens klassiek geschoold. Niet zozeer uh, dat ze een piano heeft leren spelen, ze is echt het gaan scholen in het maken van klassieke composities. En dat levert echt een bijzondere combinatie op. Laura Mevula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 mooi dit, van, uh, ja, ze weten dus ook niet zo goed hoe je het uit moet spreken... maar uh, je schrijft het in ieder geval M-V-U-L-A. En ze heet Laura en het nummer heette She. En dat is één uh, van de muzikale beloftes voor 2013. Zometeen hoor je nog eentje. En uh, straks hoor je ook een reportage van uh, Twan van B&A University. Die is namelijk uh, naar een vuurwerkwinkel gegaan... om te kijken hoe groot de chaos daar is met de verkoop die al hier is begonnen... 2012 zit er bijna op, maar de universiteers mogen nog twee maanden genieten van de opleiding. En uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe hun toekomst er eigenlijk uitziet. Zien jullie het zitten? Blijven jullie? Wat willen jullie gaan doen? Ja, het liefst wil ik wel blijven. En het liefst blijf ik wel radio maken. Ik ben achter gekomen dat het wel het liefst is wat ik, uh, wat ik doe. Ja. En of nou, hier een plekje zou zijn of, of, of ergens anders, hoe dan ook. Het maakt mij niet uit, linksom of rechtsom. Ik blijf gewoon radio maken. Mm -hmm. Ja, dat geldt voor mij ook wel hetzelfde. Ik heb nou eindelijk, na nou, jaren van... Ik, noem, ik wil het geen studeren noemen, maar een beetje... <laughs> een beetje in de schoolbank hangen, <laughs> heb ik eindelijk iets gevonden... Waar, het, waar, waar ik eigenlijk onbewust al echt mijn hele leven wel mijn, uh, mijn hartje ligt, zeg maar. Oh, en, het en, ja, ja. Ja, Iedereen zit ook ja. zo zwijfel in naar aan te kijken. Ik dacht wel, bij ik Saskia oh, nee, nou ja, Nee, toch meer hier. Ja, ja, ik heb dat ook wel, maar ik denk... Als ik ook zie hoe we altijd bezig zijn dat we radio allemaal wel echt uh, heel mooi vinden. Wat ik net al zei, ik heb geen moment gehad dat ik dacht... nee, dit had ik eigenlijk niet aan moeten beginnen of zo. Ik weet het vrij zeker. Ja, het is ook wel grappig dat we natuurlijk ook wel allemaal een andere achtergrond hebben. Dat, ja. dat Mandy en ik wel al ervaring hadden met radio maken, maar Dick en van juist helemaal niet. Maar dat dat eigenlijk weer geen reet uitmaakt als je het zo bij elkaar gooit. En dat is wel, het is natuurlijk geen pre dat dat moet om hier binnen te komen. Nee, nee inderdaad. En, maar daar, dan merk je wel, van. ook al heb je geen ervaring, of ook, ook al heb je het wel, uiteindelijk zitten we hier dus met z'n vieren en zeggen we allemaal, we willen heel graag bij de radio werken. Ja. Dus het maakt ook weer niet zo heel veel uit wat nou je achtergrond hierbij is. Nee. Ja, dat schrikt me ook wel een beetje af voor aan het begin. Ook op de selectieavonden dat er mensen waren. Ja, ik heb daar en daar gewerkt. Ik heb daar en daar stage gelopen. En Ik heb ook niet eens wat met, uh, met journalistiek gedaan. Wat ook heel veel mensen bij de radio uh, doen. Mm -hmm. maar, maar dat zegt echt niks. Dat zegt dat inderdaad is een... gewoon ja. echt, echt helemaal niks. En ik baal er echt van. van Jezus, dat had ik echt eerder moeten ontdekken. Of dat had ik echt veel eerder moeten, uh, moeten doen. Volgens mij zijn we er wel. Thanks. Rondje van dan? Wieke. Zeker. Maar jij zei net, dat schrikt me best wel af, zo'n aanmeldingsavond of aanmeldingsweek... waar dan best wel veel van je verwacht wordt ook. Ja. Maar hebben jullie dan nog tips voor de nieuwe lichting? Of moet je gewoon je best gaan doen en je ziet het wel? Of? Eigenlijk wel. Als je heel erg zeker van bent, van, ja, dit wil ik in ieder geval gewoon op zijn minst proberen. Kijk, is het niks voor je, dan kom je, kom je en de rest er zelf ook wel snel genoeg achter. Mm. Maar... Er is wel dat het voor iedereen gewoon een, een, een kans is... Om je, om je te bewijzen en om te kijken of het wat voor je is. En het is helemaal niet erg dat als je het probeert... en het wordt het uiteindelijk niks... nou ja, prima, dan heb je in ieder geval wel geprobeerd. Ja, dat is ook zo. Ja, ja je moet jezelf gewoon van je creatieve kant laten zien. Um, en dan, ja, wat Marcella net ook al zei... dan maakt het gewoon niet uit wat voor achtergrond je hebt... of je al heel veel met radio hebt gedaan of het helemaal niks. Um, dat, dat maakt dan niet zoveel uit. Als je creatief bent, dan, dan zien, zien ze het toch wel. Dus dat... Um... Ja, en je moet maar zo denken... Tenminste, dat had ik heel erg bij mijn aanmelding. Ik was daar heel onzeker over. Want ik dacht, ja, weet je, wat, in, waarin maak, maak ik nu het onderscheid? En waarom zou ik beter hierin zijn dan anderen? Maar blijkbaar zit ik toch wel iets goed te doen. Want ik ben hier nog steeds. Dus je moet ook wel gewoon een beetje denken van... Ja, uh, ik kan dit. <lacht> dat geloof ik wel in, tenminste. Je moet het vooral gewoon doen, denk ik. En vooral heel erg je, je, jezelf en je eigen kwaliteiten laten zien. En niet... Die dingen gaan beweren dat, dat je kan, dat je het helemaal niet kan. Of naast je voeten gaan lopen omdat je al vijf jaar bij, je je lopen, vijf jaar bij een lokaal radiostation of wat dan ook doet. Ik denk als je gewoon jezelf en heel eerlijk bent, dat dat uiteindelijk ook wel zijn, hoe noem je dat? Zijn vruchten afwerkt. Zijn vruchten afwerkt, ja zeker. En ik denk dat het. Maar dat denk ik eigenlijk voor iedere radiomaker. of iedereen die geïnteresseerd is in radio. dat het sowieso heel goed is om heel veel radio te luisteren. Want ja. dat prikkelt ook gewoon je, je creativiteit. Dus je hoort hoe het op andere zenders eraan toe gaat. Ja. En ook heel veel verschillende zenders. Want je hebt natuurlijk al een heel gevarieerd radiolandschap. in Nederland ook. waar overal weer iets anders gebeurt. En ik denk als je daar zoveel mogelijk van mee probeert te pakken. dat. Ja, dat tenminste, dat gaat, dan gaat bij mij de creativiteit meestal ook wel borrelen. En niet alleen denken van, oh, dat is wel leuk. Maar ook denken, waarom is het leuk? Hoe, hoe, hoe, hoe pakken ze het aan en zo? Ja. Gewoon aanmelden dus. Ja. Gewoon gaan. Ja, wil je ook graag radio maken bij BNN? Vanaf 1 maart is er weer plek voor een nieuwe lichting BNN University. En daar leer je alles over radio maken. Zowel voor als achter de schermen bij Radio 1, Radio 2 en 3FM. Dus is dit iets voor jou, meld je dan aan op bnnuniversity.nl. het kan nog tot... Uh, 27 januari. Uh, de vuurwerkverkoop die begint dit jaar een dag eerder, op 28 december. Dat heeft te maken met uh, deze dag, de zondag die ertussen zit. Er zijn altijd drie dagen dat uh, vuurwerk te koop is. En Toan van B&A University gaat langs bij Koningsdal in Utrecht... waar hij als klein jongetje zelf ook zijn vuurwerk kocht. En hij heeft het met eigenaar Ben over hoeveel hij wel niet verkoopt. En hij praat met klanten die honderden euro's de lucht in knallen. Nou Ben, we mogen weer. Ja, het vuurwerkverkoop is weer start gegaan vanochtend uh. ja, we, sta, we staan nu in het, uh, in het vuurwerkenmagazijn, het wahalla, voor de komende ja, paar dagen. Ja. Maar hoeveel kilo kruid of vuurwerk verkopen jullie nou deze dagen? Uh, wij hebben een opslag van 30.000 kilo. Dat is geen 30.000 kilo kruid, dat is bruto gewicht. En wij uh, geven ongeveer 70.000, 80.000 kilo vuurwerk mee. Uh, Nou, in de aantallen blijven nog steeds de kanonslagen, de Thunder Kings momenteel. Dat is eigenlijk een potje waar een mortier uitkomt met een hele harde knal. Uh, uh, ratelbanden, uh, babypijlen, happiness. Dus het, dat kleinere vuurwerk, dat is in de volumes toch het meest grote. Uh, en ja, voor de rest lopen alle potten wel. Alleen, dat zijn soms potten die op kunnen lopen maximaal tot 80 euro... Ja, die gaan uiteraard minder hard dan een uh, knonslag die we voor 1 euro uh, verkopen. Nou, terwijl iedereen in de, in de rij staat te wachten, ja. afwachten wat ze op het plaatje hebben besteld, zit u ja. hier met een iPad in de hand. Ja, nou, dat is gewoon om mensen te kunnen laten zien, hè, de, de cakes, hè, dit is het populair vuurwerk. Maar uiteindelijk aan de buitenkant kan je helemaal niet zien. Dus wat wij doen, je, je, ze tikken het nummer aan. En dan, en dan kan, ik hem, kan ik hem afspelen en dan kunnen de mensen dus zien wat ze kopen. Nou, wat zien we hier? Ja, dat is nummer 63. Dit jaar hebben we gewoon werken we met nummers, want de mensen ook met nummers kopen. Dat is veel makkelijker. Dus eigenlijk net als bij de Chinees? Ja, in principe wel. Ja, ja. Doe mij maar een nummer 63. Ja, dan nou. gaat het luikje omhoog en dan komt het voor koppen. Dan je het alleen versammel bij. de nee, uh, Maar goed, in ieder geval... Uh... Dus dat is ideaal, dat mensen toch zien wat ze kopen. En dat is ook het actuele ding, dus het is niet een leuk filmpje. Het is echt, wat, uh, wat ze hier zien is wat ze dan kopen. Zo, ik zie dat, uh, dat het vuurwerk weer is ingeslagen. Ja, ja dat heb je met de vijf al gedachten. Ja, precies. Hij nou, is het niet alleen de dochter, wil papa stiekem liever ook niet? Ja, natuurlijk. Ja. Hey, ik zie echt ik zie een uh, grote mat, ik zie zakken vol met, uh, nou ja, wat zijn het? Pijltjes, ja, potten. Nou, uh, zoveel mogelijk zieren wat, eigenlijk. Wat, die wat, wat is nou uh, het leukste wat je gekocht en waar heb je het meest in om straks af te steken? Uh, deze doos, daar zitten uh, 600 pijltjes in. Die uh, achter elkaar worden afgeschoten natuurlijk. So, uh, allemaal tegelijk de lucht in. <laughs> en dat vind ik prachtig. Ja, ik het uh, zoveel mogelijk uh, achter elkaar uh, en zo hoog mogelijk de lucht in gehad. En, en voor hoeveel, uh, als ik vraag mag, gaat dit jij weer de lucht in? Uh, uh, nou, dankzij de BTW iets meer dan 100 euro. Een 500 klapper. We hebben ook nog een 10.000 klapper, maar die 500 klapper, die je uit. Je steekt hem aan en je hoort bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam 500 keer. Um, dan uh, moet je wel een beetje op je vingertjes passen, denk ik. Ja, die mag ik afsteken. En die uh, 10.000, dat doen we volwassen. 100.000, 100.000, zo, daar ben je dan wel uh, volgend jaar weer nog oh, niet klaar. Ah, die zijn binnen een kwartiertje wel op, hoor. Okay. Dat uh, was wel leuk. Hey, en, en voor hoeveel geld knallen jullie dit jaar nou de lucht in? We zijn met uh, 9 stellen. En dat is uh, de man ongeveer uh, 300 euro. Dus, uh, nou, 2700 euro, hè? En tot slot, Atoms for Peace. Uh, en dat is een uh, naam die misschien niet zoveel zegt, maar als ik dan vervolgens zeg Tom York en Flea, dan zal er bij wat meer mensen al een belletje gaan rinkelen. Tom York, dat is de zanger van uh, Radiohead. Flea, dat is de bassist van uh, Red Hot Chili Peppers. Dat zijn uh, twee hele grote bands die al, al meer dan 20 jaar zelfs uh, bezig zijn. Ze hebben samen een plaat gemaakt, Adams for Peace dus, dat is de bandnaam. Maar daar is nu een, een single uit die heet Default. En voor Peace was dit met default weer de allerlaatste muzikale belofte voor 2013. Getipt door Adze de Vriezen. Ja, je wordt eigenlijk voor de, voor de leeuwen dit, gegooid oh. met, uh, met een paar goede aanwijzingen. En dan laat ze je continu eigenlijk uh, gewoon op je bek gaan. En op die manier leer je het vanzelf. Van, ja, je hebt het nou zo gedaan, maar beter voor de volgende keer als je het uh, zo en zo aanpakt. En dat is niet altijd even makkelijk, maar die wordt er wel heel snel een stuk, stuk beter van. En dit was start van 30 december en dat is ook meteen de laatste van 2012. En deze uitzending uh, blikte de B&A Universities die dit programma maken terug op hun jaar... waarin ze dus veel over radio uh, maken. Geleerd hebben zoals je net hoorde. En we zetten ook de vijf mooiste en leukste, grappigste en beste radiofragmenten achter elkaar. Onder andere van Timor Open Radio op 3FM waar ze een luisteraar terugbellen. Voor persoon zou het zijn. Hallo Chris. Hey Chris, hoe gaat het? Ja, goed hè. Ja, ja mag niet mopperen. GELACH